5 uur, Marion Koekoek met het NOS journaal. Het Griekse parlement heeft zoals verwacht een vertrouwen uitgesproken in premier Samaras en zijn regering. In Athene stemden 179 afgevaardigden voor en 121 tegen de nieuwe coalitie. De regering wordt gevormd door de conservatieve Nieuwe Democratie van Samaras, de socialistische PASOK en Democratisch Links. Samaras kan nu zijn bezuinigingsplannen doorzetten. Tegen onder meer de radicaal-linkse partij Syriza, de extreemrechtse Gouden Dageraad en de communistische partij. De vondst van een bacterie die leeft op arsenicum en die hoop gaf op buitenaards leven blijkt toch niet zo bijzonder als gedacht. Dat stellen twee onderzoekers uit Canada en Zwitserland in het blad Science. In 2010 presenteerde de NASA de uitkomst van een onderzoek naar een bacterie uit het Mono Lake in Californië. Het meer zit vol met arsenicum, dat voor levende organismen giftig is. De bacterie overleeft er doordat fosfor in zijn stofwisseling zou zijn vervangen door arsenicum. De bacterie werd daardoor gezien als een nieuwe levensvorm. Maar uit de nieuwe onderzoeken blijkt dat de, bacterie alleen, dat de bacterie alleen heel goed is aangepast aan het arsenicum. Zijn stofwisseling heeft nog steeds fosfor nodig en in zijn genetische opbouw is arsene ook niet terug te vinden. In Los Angeles is de acteur Ernest Borgnine overleden. Hij speelde talloze filmrollen, onder meer in From Here to Eternity, Vera Cruz en Dirty Dozen. In 1956 kreeg hij een Oscar voor zijn rol van Marty Piletti in de film Marty. In de jaren 70 en 80 speelde hij in grote TV-series als Love Boat en Magnum PI. Hij speelde tot op hoge leeftijd gastrollen in series. Ernest Borgnine is 95 jaar geworden. Dan nog het weer: vannacht en overdag wisselend bewolkt en kans op een enkele bui. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Dit was het NOS journaal.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 in deze ene en laatste uitzending van het seizoen. Althans, mijn seizoen. Hè. Volgende week hebben we de 250ste. En het meest feestelijke daaraan zal zijn... dat ik samen met Jan het hele uur ga vullen. Live, hier, plaatjes tegen elkaar opbiedend. Maar ja, nu gewoon nog een keertje. Jan Emaus en zijn Track Tracers. Track Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Uh, nou, je bent een artiest, je wil ook wel eens uh, succes hebben. Het zat je niet erg mee tot op heden, dus je huurt een producer in. En dan een beetje een beroemde producer. Ik noem een Stevie Wonder in dit verband. En uh, nou, die gaat, uh, die gaat je helpen. Wat blijkt, je krijgt enorm veel succes. Daar ligt het allemaal niet aan. Alleen, wat doet Stevie Wonder met je? Hij maakt van jou... Ook een Steve Wander. Je gaat net zo klinken als Steve Wonder, En Steve Wonder drunt mee op je plaat. En Steve Wonder zingt ook mee op je plaat. En eigenlijk heb je dus wel een hit. Maar het is jouw hit helemaal niet. Ik ga er drie voorbeelden van laten horen. In uh, 1999 had je de Boys Groep. Ik vind dat zo'n rare kreet. Boys Groep. Maar goed, uh, zo heet dat dan. Uh, 98 Degrees... En um, die namen, met behulp van Stevie Wonder, True to your heart op. Uh, was hun grootste hit, alleen ja, is gewoon Stevie Wonder dus. <tie> Tight. don't think so much, but let your heart decide, baby I see a future and it starts i look in your eyes and see you searching for a sign, but you'll never fall. Trust your heart And you'll see You hey. De degree is true to your heart. Met medewerking van Stevie Wonder. Uh, Stevie was in 1970, als ik het wel heb... Ja, van 1970 tot 1972 getrouwd met Sarita Wright. Zij is niet meer onder ons. Uh, het huwelijk strandde dus, maar in 1975 was Stevie niet de beroerd om voor haar uh, Harmer Love te produceren. Ja, daar is hij dus ook op te horen. Op keyboard, met zijn stem... Uh, met een heleboel synthesizers. Ik vind trouwens dat Stevie uh, als een van de weinigen er is... Uh, ja, erin slaagt om een synthesizer acceptabel te laten klinken. Dat je denkt, nou, ik kan mij het schelen dat het een synthesizer is. Uh, het uh, geheel leidt dus tot Harm Love. En uh, het is wel Sawita, maar het is ook heel erg Stevie. Nou, nog eentje dan. Uh, Jermaine Jackson, een van de minder succesvolle Jacksons. Die uh, wilde in uh, 1980 ook wel eens wat. Uh, Let's Get Serious nam die op. Uh, Basgitaar speelde hij zelf, maar verder drums, Stevie Wonder. Uh, backing vocals, Stevie Wonder. Zo nu en dan een beetje voorop vocals, ook Stevie Wonder. Uh, kortom. Waar zou Jermaine geweest zijn zonder Stevie? Nergens. Tot volgende week. Dank je, Jan Hemmars. Volgende week oh, gaan we bettelen. Oké, okay. poëzie. Dit programma verdient substantiëlere aandacht voor deze mooie kunstvorm. Nou, gaat Ko van Gemert voor ons doen? Hij was al twee keer mijn gast. Hè? Hem omschrijven is lastig, hoor. Um, ik hou het op een uh, liest, literaire duizendpoot. Ja? Met een grote liefde voor de stad Amsterdam en zijn eigen buurt. De plantagebuurt. Hier is Ko. Familie duurt een mensenleven lang. Een treffende zin uit het gedicht Bruiloft van Gerrit Achterberg. Het eindigt zo. Nu gaat de dans beginnen. Wijn en zang stromen door elkaar in milde kelen. Vreugde verdiept zich tot egaal geluk. Familie duurt een mensenleven lang. Door deze avond trekt het grote telen... waaraan wij zijn te danken, stuk voor stuk... De komende tijd zal ik in dit programma wat gedichtjes komen voorlezen... waarbij ik kort iets zal vertellen. Gedichtjes van mijzelf en van anderen, gekozen rond een bepaald thema. Het eerste is familie. Het grootste deel van mijn leven heb ik min of meer samengewoond... met iemand die ik niet bijzonder graag mocht, mijn moeder. Door omstandigheden woon ik mijn leven lang in hetzelfde huurhuis... als waarin ik ben geboren. Ik verhuisde van de tweede naar de derde etage... en daarna weer van de derde naar de tweede en van de tweede naar de derde. Een avontuurlijk leven, hoor ik u denken. In ditzelfde huis woonde dus ook, onder of boven me, mijn altijd klagende moeder. Tot ze naar een verpleeghuis ging, waar ze eind 2005 overleed. Ik geloof dat het Harry Moedisch was die ooit zei... Het enige dat je ouders later nog voor je kunnen doen. is niet dood te gaan als je op vakantie bent. Kerstmis 2005 besloot ik op Madagaskar door te brengen. Door mijn vele bezoeken aan de arts. was ik erg gesteld geraakt op de ringstaartmaki. En de enige plek in de wereld waar die in het wild voorkomt. is Madagaskar. Ik nam afscheid van mijn moeder en vertrok. Een paar dagen later kreeg ik bericht dat ze plotseling ernstig ziek was geworden. Het was echter nog niet duidelijk of ik direct terug moest komen. Het kon ook zo weer beter met haar gaan. Op woensdag 28 december om half zes morgens wordt er op de deur geklopt. Een bedremmelde jongen laat mij in hankelend Engels weten dat mijn moeder is overleden. Een barre terugtocht volgt. Ik ben nog net op tijd voor de crematie op 31 december. Daar lees ik wat gedichten voor die ik ruim twintig jaar daarvoor over haar had geschreven. Waaronder deze. M. De wereld keerde zich. Waar zij eens zat, zitten wij hoog en droog en kijken uit het raam. Naar haar. Wij liepen elkaar mis. In haar verzamelt zich de ziekte zonder naam. Wij zagen het maar aan en konden niets dan praten of haar slaan.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 Je n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau Maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir là, Maman. Sainte Marie, pleine de grâce. Statuée sur la place, bien sûr vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria.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 Qui joue en faisant attention à la maman. Et les femmes se souvenant, des chansons tristes d'éveillées, elle va mourir, maman. Tout doucement, les yeux fermés chantent comme mon berce à l'enfant. Après une bonne journée pour qu'il sourit en son devant maman Ave Maria Yata de mon souvenir autour de toi toi la maman Yata de la Amen. My honey, our moon loves you. Annie Keep a shining in June Your silvery beams will bring loves dreams will be calling soon. By the silvery moon. Ja, draai maar weg, want die deur is deeg. Is iets te vrolijk. Ja, dat gebeurt ook tijdens de verjaardag van Big Daddy. Hij wordt 65, maar vrolijk wordt het familiefeestje niet. Nee. Tennessee Williams schreef in 1954 het toneelstuk Kat op een heet dak. En won er gelijk de Pulitzer mee. Een succes op het toneel. En prachtig verfilmd met Paul Newman en Elizabeth Taylor in de hoofdrollen. Heeft Biggie, Big Daddy nou kanker of niet? En waarom is zo'n Brick zo kapot van die zelfmoord van zijn sportvriend Skipper? En daardoor aan de drank? Waarom hebben hij en zijn vrouw Maggie nog steeds geen kinderen? Willen broer Gooper en zijn vrouw echt de erfenis veiligstellen? Het is een crisis. Alle gezinsleden vechten wanhopig voor hun liefde... voor de waarheid of simpelweg voor zichzelf. Het is een echt acteurstuk waarin uh, acteur... Uh, Jacob Derwig zijn tanden wel eens wilde zetten hè, als regisseur. Nou, luister naar de eerste scène met Carina Smulders als Maggie... en Barry Atsma als Brik. ...dat een van die nekloze kutkinderen mijn prachtige zijde jurk heeft verziekt... ...zodat ik me moet verkleeden. Waarom noem jij Goepers kindjes nekloze kutkinderen? Omdat ze geen nek hebben, dat lijkt me reden genoeg. Of niet? Hebben ze geen nek? Nee. Geen nek te zien, die dikke vette koppetjes. Die zitten zo op die dikke vette lijfjes zonder enige vorm van overgang. Hmm. Dat is jammer. Ja, dat is zeker jammer. Want je kunt geen nekjes omdraaien die er niet zijn. Toch? Schat? Nekloze gedrochten, dat zijn het. Man, ik raakte zo opgefokt vanavond aan tafel. Dat ik echt bang was dat ik zo hard zou gaan gillen dat je het in Tennessee zou kunnen horen. Ik zeg tegen die heerlijke schoonzus van jou: Hé, hey mee, lieverd. Zijn je die lekkere rakkers niet liever aan een aparte tafel zitten? Met een plastic kleedje erover. Ze maken er zo'n rotzooi van. En dit kanten tafelkleed is zo mooi. Zet ze van die jukkels van ogen op? Zegt ze: Nee hoor, je nee, hebt de verjaardag van Big Daddy. Nou, dat zou ik echt nooit vergeven. Nou, dat kan je wel vertellen. Big Daddy zit nog geen vijf minuten aan tafel. Met die vijf slurpende, kwijlende, nekloze kutkinderen. Hij smijt zo zijn volk op tafel en schreeuwt: Godverdomme Goeper, zet die varkens even. Lekker aan een aparte trog in de keuken, bedoel je? Hey, gek? Ik, ik dacht dat ik gek werd. Stel is dat niet normaal. Ze hebben er vijf. En nummer zes is een aantal. Ze hebben die hele roedel hiermee naartoe gesluit om ze tentoon te spreiden. Alsof, alsof, alsof het hier een veemarkt is. Echt waar. Ze so laten die kinderen de hele dag kutjes doen. Hé hey junior, lemp ik dit eens even zien, doe je dit. Lemp ik dit eens even zien, doe je dat zusje. Anders doe jij heel even je voordrachtje. Sugar, lach eens. Lachen ze dat met die kuiltjes in je wangen kunnen zien? De hele dag door, man. Net als die constante stroom aan opmerkingen over het feit dat wij nog geen nageslacht hebben weten te produceren, compleet kinderloos en dus compleet nutteloos zijn. Natuurlijk is het grappig, maar het is ook mogelijk. Omdat het zo overduidelijk is waar ze mee bezig zijn. Waar zijn ze mee bezig? Ach, alsof jij dat niet weet waar ze mee bezig zijn. Oh, ik heb geen idee. Nou, Bricky, dat zal ik je dan eens haarfijn uitleggen. Ze zijn bezig om jou uit je vaders bedrijf te wippen. En nu we weten dat Big Daddy doodgaat aan kanker... Weten we dat? Weten we wat? Dat Big Daddy doodgaat aan kanker? Ja, Brick. Vandaag kwam de uitslag. Oh. Ja. Kijk er niet van op, hoor. Ik herkende de symptomen meteen toen we hier van het voorjaar aankwamen. Oh, en ik durf te wedden dat je broers zijn vrouw het ook zagen. Nou, dat verklaart dan ook meteen waarom ze de gebruikelijke zomerse exodus naar de Great Smokies dit jaar hebben overgeslagen. En ingeruild hebben om een beetje hier naartoe te verhuizen met al hun potten en pannen en die hele gellende gemeente. En dat verklaart ook waarom er de laatste tijd zoveel opmerkingen gemaakt zijn over Rainbow Hill. Ken je Rainbow Hill, liefie? Hé? Hey? Die instelling waar ze allemaal alcohol en drugs uit de filmwereld behandelen. je ja, zit niet in de filmwereld. Nee. nee, en je zit ook niet aan de drugs. Maar voor de rest ben je er geknipt voor. Rainbow heel liefie. Dat is precies waar ze jou willen hebben. Over mijn lijk. Echt, echt over mijn lijk dat ze jou daar wegstoppen. Maar het zou ze, het zou ze zo goed uitkomen. Dan kan je broer lekker aan de financiële touwtjes trekken en af en toe een klein bedragje aan ons overmaken. Dan krijgt hij misschien wel een volmacht. Dat hij over ons geld beschikt en onze rekeningen kan blokkeren waar en wanneer die maar wil, die heftig. Hoe zou je dat vinden, schat? Maar ja, jij hebt dan ook wel echt je stinkende best gedaan, hè? Om het zo ver te laten komen. Jij hebt gewoon alles uit de kast getrokken om ze lekker op weg te helpen met hun stiekeme plannetjes. Stoppen met werken en dan de godganse dag gaan zitten drinken. En vannacht een heel klein beetje je enkel openbreken, Brik? Op het sportveld van de school. En waarmee, hé, hey, met horden lopen om, wat is het? Twee, drie uur s'nachts. Ik, uh, ik vind het knap. Het de krant gehaald. Leuk stukje. In het, uh, in het Stadsblad over hoe een bekende oud-sporter vannacht een eenpersoons rembaantje had opgesteld. Uh, met, met hekjes op het sportveld van de school. Maar omdat hij niet zo heel erg fit meer was, kwam hij net niet over dat eerste hekje heen. Cooper zegt dat hij hemel en aarde heeft moeten bewegen om te zorgen dat het de landelijke pers niet heeft gehaald. Maar Brik, jij hebt nog steeds één groot voordeel. Zei je wat, Maggie? Nee. Big Daddy is dol op je, lieverd. En hij kan je broer Cooper niet uitstaan. En zijn vrouw Mee, die wandelende ijssprong, hij vindt haar weerzingwekkend. Weet je hoe ik dat weet? Kan ik zien aan zijn gezicht als die vrouw er is door te emmeren over een van haar... Favoriete onderwerpen, zoals daar zijn, hoe ze de ruggenprik heeft geweigerd. Hoe ze de tweeling kreeg, omdat ze vindt dat het moederschap iets is. Dat je voluit moet beleven. Want anders zul je de schoonheid ervan dat kunnen maar derren. En hoe ze heeft gedwongen om naast te komen staan in die verloskamer zodat ja. hij gewoon geen seconde zou missen van het grote wonder. die nekloze kutkinderen eruit poepers. Big Daddy denkt precies hetzelfde over die twee als ik. Nou. En wat hij van mij vindt. Ik maak hem af en toe aan het lachen. En hij, hij, hij, hij kan mij goed hebben. Sterker nog, Brick, ik... ...denk dat Big Daddy soms een heel klein beetje op mij En Waarom denk jij dat Big Daddy op jou geld? Maggie? Nou, gewoon hoe hij naar mijn lichaam zit te kijken als ik tegen hem praat. Zit hij zo'n beetje... ...naar mijn tieten te loeren en aan zijn bejaarde lippen te likken. Op manier van praten is dat. Hé, hey, Ricky, heeft iemand jou wel eens gezegd dat je een preutse piemel bent? Ik vind het geweldig hoe zo'n oude vent op het randje van de dood nog naar mijn lichaam kan kijken met een blik van naar mijn mening terechte waardering. <lacht> oh, en zou ik je nog eens wat zeggen? Big Daddy wist helemaal niet hoeveel van die mini-mees en mini-goopers er rondliepen. Eh, hoeveel kinderen hebben jullie eigenlijk? Vroeg hij aan tafel alsof Cooper en zijn vrouw compleet nieuw voor hem waren? En ik, mama, zei dat ze een grapje maakte, maar ik zweer het je. Die ouwe maakte absoluut geen grapje. En toen ze hem vertaalde dat ze er vijf hadden. En dat nummer zes er binnenkort aankomt, nou. Toen leek hij dat niet zo heel erg leuk, te vinden. Oh, Prik, je had erbij moeten zijn. Ja. Uh, overmorgen. Uh... Ja, ik ben het even kwijt. Oh ja, dat is sorry. Kat op een heet zinke dak in de regie van Jacob Derwig. Het was een productie van het toneel op Amsterdam en de toneelschuur in Haarlem. De toneelschuur is ook de dupe van de van de bezuinigingen. Waar oh, ben ik toch te ver? Oh, ja, oké. Okay. We Ik heb nog een stukje. Ik laat. Ja. Um. Ja, ja, ja, ja, ik weet het, jongens. Goed, uh, we, we zaten te luisteren naar. Uh, Kat op de hood Eet, Zinkerdak. En uh, we hebben het over Brik. Brik is nergens meer ingeïnteresseerd. Ik bedoel, zijn vriend pleegde zelfmoord. omdat hij bekend had verliefd op Brik te zijn. Hè? Nou, Big Daddy is dol op Brik. en die probeert hem uh, op het juiste pad te trekken. Dat is een mooie rol van Gijs van Achtschat. Big Mama wordt ook goed gespeeld door Marieke Hebink. Hier nog een stukje. Rick. Ik heb nog geen. Brick, uh... nee, is het waar wat zij tegen me zeggen dat jij vannacht bent gaan hardlopen op het sportveld van de school? Rick, Big Daddy praat tegen je, jongen. Wat zei je, pap? Te zeggen dat jij bent gaan horden lopen op de atletiekbaan van de school. Ja, ja dat heb ik ook gehoord. Ja. ja. Was het horden lopen of hoeren lopen? Wat jij net doen was. wat je daar, Andreas Nasman? Een wijfneuken op de Sintelbaan? Ja, Big Daddy, je bent nu niet meer ziek. Je hebt geen enkel excuus om dat soort taal uit te slaan. Rick, ik vroeg jou of jij jezelf vannacht op die Sintelbaan... op een lekker kutje hebt getrakteerd. Ik dacht misschien zat je achter een of andere wijf aan... en dat je toen of jij gesnikkeld bent gestruikeld. Nou, was... Is het zo gegaan? Nee, ik geloof er niet. Wat deed je dat dan om drie uur? lopen, Ik wilde over die horde springen. De horde waren iets te hoog. Omdat jij dronken was. Nuchter zou ik die lager niet eens da willen. Kom, Big Daddy, blaast de kaarsjes even ja, uit. Gaat ja, ja, ja. Ja, de ja, hoogstaan, Kleine. Ja, ja, sorry, op, mag Big ik? Big die ja. Ja, daar nee, is hier Nee, ja. ophouden op, Hou oh, nou eens op met die man! Danny, ik vind het niet goed dat je zo praat, ook al is het jouw verjaardag. Ik praat zoals ik wil op mijn verjaardag of op welke dag dan ook. En wie dat niet bevalt, die weet wat hem te doen staat. Dat meen je niet. Hoezo <lacht> meen ik dat niet? Nou, ik weet gewoon dat je dat niet meent. Ach, mens, je weet helemaal niks. Je hebt ook nooit iets geweten ook. Nee, <lacht> Danny, <lacht> ik meen je niet. Dit meen ik wel. Ik heb een enorme <lacht> hoeveelheid gelul moeten verdragen toen ik dacht dat ik doodging. En jij dacht ook dat ik doodging en je begon de boel hier over te nemen. Nou, daar kun je het nu mee stoppen. Je kunt nu stoppen met de boel over te nemen, want je hoeft de boel niet over te nemen. Want ik ga niet dood. Ik ben dat onderzoek doorgekomen. Ik heb godverdomme die klote kijkoperatie ondergaan. En het enige wat ik heb... ...is een spastische darm. Ja. ja. En ik ga dus niet dood aan kanker. Terwijl jij dacht dat ik daaraan dood ging, toch? Jij dacht toch dat ik dood ging aan kanker, Ida? Waarof niet? Dat idee had je toch? Dat ik dood ging aan kanker... En dat jij de leiding kon nemen over dit huis. En alles wat erbij hoort, die indruk, kreeg ik namelijk. Hè? Het leek anders verdomd veel. Met die keiharde stem van je. En het vette lijf dat zich overal tegenaan bemoeit. Dat, zo heb ik jou nog nooit gezien. Ik snap echt niet wat er met jou aan de hand is. Ik heb dat onderzoek en die operatie doorstaan enkel en alleen. Omdat ik wilde weten wie hier in huis de baas is. Jij of ik. En nu blijkt dat ik dat ben. En niet jij. Oh. En dat is mijn verjaardagscadeau. Oh, en die taart. Want jij bent al drie jaar bezig de boel hier geleidelijk aan over te nemen. Met je gecommandeer en je geoude hoer. Met het vette lijf en met je rondparaderen op de zaak die ik heb gemaakt. Ik heb die zaak gemaakt. Ja. Hey baby, I love you so. But hey baby, let's go. Let's go sailing on my boat by the light of the silver. and an engine Ja, dat was de Etta James-versie. Nou, die zingt heel wat professioneler dan wat ik presenteer. Goed, uh, u luisterde daarvoor naar fragmenten uit uh, Kat op een Heet, Zinke Dak. Dat nam ik op uh, in uh, Tenelsvoer uh, Haarlem, waar dit uh, stuk speelde. Een samenwerking tussen uh, Toneelgroep Amsterdam en Tenelsvoer Haarlem. Die ook de dupe is van de bezuinigingen, hè. En... Uh, ja, die zoekt vrienden en sponsors doen, zou ik zeggen. Het is een prachtig theater, ze zijn hele goede mensen. is altijd veel en aandachtig publiek. Ewig zonde dat ze hun productiehuis nu moeten verliezen. Goed, was een regie van Jacob Derwig. Uh, hopelijk komt er nog op Amsterdam uh, met dit stuk ook nog volgend seizoen terug. Overmorgen, uh, 11 juli, is het precies elf jaar geleden... dat Herman Brood van het Hilton en Uit het Leven stapte... Een verhalenzeit uh, Oneindig Noord-Holland liet bureau Hummel en de Boer een broodspoor uitzetten in Amsterdam. Verhalen van bekende en de onbekenden van Herman. En dat kan je horen via je smartphone, dwars door de, start, door de stad. Hè. Dan moet je je camera aanzetten en dan zie je op welke plekken je verhalen kunt horen. Nou, Ik zou zeggen, ga daarheen en beluister ze. En, maar ja, het is nu nog een beetje vroeg. <lacht> dus uh, daarom hebben ze je ook uitgezonden. En nu zijn we bij het allerlaatste verhaal gekomen, het eindpunt. Hilton Hotel, 11 juli 2001. Herman springt van het dak van het hotel. Agent Reinier van Eijk is als eerste ter plaatse. Hij vertelt, aangevuld door Koosendijk en Dijk en Karin Krutsen. Ik zat op de motor... Op uh, de politiemotor en ik reed op de La in Amsterdam... vlakbij het concertgebouw. En toen hoorde ik dat er uh, iemand was gesprongen van het Hilton. En ik ben erheen gegaan en ik zag een helikopter vliegen ook. En toen aangekomen bij het uh, Hilton zag ik al uh, mensen lopen van het hotel zelf. En toen zijn we naar binnen gegaan. We zijn met de lift naar een hoog gegaan... Naar uh, een, een soort nooduitgang gegaan, een trappetje naar boven. Want we konden niet gelijk op het dak komen, er was geen deur, die moest van het dak afspringen om op het dak te komen waar uh, Herman lag. Hij is op een, oh, ja, een afdakje gekomen, dus het dak van de entree. Herman brood uit hoogtevrees. Dus dat was voor mij ook een, uh, altijd toch wel een soort graadmeter... dat ik dacht van, uh, nou, hij durft toch niet te springen. Maar aan de andere kant ging hij dagelijks, misschien wel meer als een jaar lang... ging hij elke dag bungee jumpen en misschien zo twee, drie, vier keer per dag. En uh, hij zei altijd van, dat is een enorme kick, weet je wel. En toen ben ik naar hem gelopen En ik weet ook nog van dat ik mijn handschoen uitgetrokken heb boven hem... van mijn motor. En toen brak mijn lozebandje. bandje en het schakeltje van mijn logebandje viel op zijn borst borsthoze blouse in. Dus daar baalde ik wel een beetje van, diende. Goed, ik heb het later wel doorgegeven van de recherche. Maar op dat moment wist ik niet dat hij het was. Niemand. Want op een gegeven moment kwamen ook andere collega's... en omdat hij zijn haar afges afgeschoren, wat ik heel jammer vond... want ik vond zijn haar altijd geweldig. Dus ik herkende hem niet en niemand van ons herkende hem. En dat duurde eventjes en later... toen is de directeur van het Hilton... Die is naar nou ons toegekomen en die vertelde van het is helemaal brood. En die liet het briefje zien. Heel klein briefje, een soort... Uh, ja, echt heel klein. een a heel klein. En die had hij volgens mij, dat weet ik niet zeker, uh, op de bar laten liggen. Dus, en toen is hij uh, is weggegaan. Op een moment pakt hij toch, schreef hij toch een briefje. Papa gaat bungie jumpen zonder elastiek. Vergeef me. Toen had ik pas door dat hij de bungee jump had gedaan. om, om zijn, zijn, zijn, zijn hoogterrace te overwinnen. Hmm. Zo heeft hij mij getrikt, die stoutert. En toen werd ik een beetje zenuwachtig. Omdat ik dacht: van ja, hoe kan het nou? Ik heb hem niet herkend. En, en hij uh, lag er wel mooi bij, geen, geen rare dingen of zo, helemaal niet. En ik zag gewoon mensen rennen met, met telefoontjes. En, en, uh, ja, voor politieambtenaren is dat niet leuk, want je moet wel zekerheid hebben voordat uh, het bekend wordt. En toen ging, uh, ging het eigenlijk dagen van, hé, hey, het is helemaal rood, echt. Er wordt wel onderzoek gedaan, want ja, iedereen kan zo'n briefje schrijven natuurlijk. En uh, er wordt wel uh, er is zekerheid gezocht voordat we de conclusie uh, trekken dat het om een uh, zelfmoord gaat. Ja, er zit uh, mijn taak erop en toen ben ik... Uh, naar het bureau gegaan. Ik kan me nog herinneren dat. Uh, het, uh, ik weet niet meer precies wat voor dienst, maar er was een briefing op het bureau. En toen werd al gezegd dat het op teletext stond. Dat vond ik echt heel, uh, heel snel uh, gaan. Dat was wel heel raar om te zien. En zeker in die tijd, ik had nu niet zo gek verder ik was hoofdagent. En uh, dat maakte wel indruk. Ja. Ik zag het toen ik op vakantie was in Italië met mijn gezin. Het stond echt met, met koeien letters op de, op de telegraaf. Dat hij dus uh, dood was. En ik ging naar die krant toe en ik zag dus meteen dat hij gesprongen was van die ding. En toen dacht ik, ik dacht, ja, dat past. Ik was er helemaal kapot van, dat wel. Maar ik vond het wel, zoals je het soms kunt horen van iemand, hoe iemand dan doodgaat, Dat je denkt dat, ja, dat, dat past bij iemand. Hij heeft gewoon echt gedaan wat hij vond dat, dat je moest doen in het leven. Dus of volledig uh, ten onder gaan, maar, maar zonder angst proberen te leven. Dat, dat was het eigenlijk. En dat, ja, dat, dat paste. Hoe, hoe verschrikkelijk me dat ook lijkt voor mensen die dan achterblijven. Ja, als er iemand een, uh, ja, een levenskunstenaar was, dan was hij het wel, denk ik. Het leven op zich af laten komen en het gewoon leven. Het roekeloze daarvan. Het blijft altijd wel uh, in je hoofd zitten. Ik neem het wel mee. Als er een liedje is van Herman Brood... of, of uh, er wordt gesproken op verjaardagen over Herman Brood... Dan, uh, of ik zie Xander zit op televisie... Dan, dan moet ik daar wel aan denken. Dus het beeld wat ik in mijn hoofd heb... dat zal wel blijven, dat beeld. Dat laatste beeld van, uh, van Herman op het dak. Ja. Dat was het slot van het Broodspoor. Gemaakt door Hummel en de Boer. In opdracht van de verhalensite Oneindig Noord-Holland. Op hun site kan je alle verhalen nog eens terugluisteren. En downloaden, ook voor je smartphone. Dan kan je het anders ter plekke gaan luisteren. Dat is nog veel mooier. Dank dat we dit hebben mogen uitzenden. Ik, uitzending, ik vond het erg mooi. Goed. Zelf benoemd popmuziekkenner Rex van Beuningen... die heeft weer een belangrijk uh, muzikaal nieuwtje te vertellen. Nou ja, nieuwtje, whatever. Jan Emos praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele Emo, goede morgen, Jan Emma. Goeie reis gehad, uitstekend dank u wel. Je bent goed geluimd, dat ben je eigenlijk altijd. Maar vandaag extra. Ja, ik heb, ik heb, ik heb er iets meegenomen waar ik zelf dus eigenlijk er zeer trots op ben en op verheugd. En, en, en waar, ik, waar ik zeer verheugd en trots over ben. Dat wou ik eigenlijk zeggen, um, Jan Nemans. En ik weet dat jij de man bent die dat waardeert. Ik wil de aandacht voor de harmonica. De mondharmonica. De mondharmonica, de smulscheuver En wel hierom dat het namelijk zo is dat er eigenlijk heel weinig aandacht voor is in de huidige popmuziek. En dat is volstrekt onterecht. Dus ik heb hier een zeer zeldzame persing van harmonica hits, van de Jerry Murat's harmonikets. De Harmonica van Jerry Murat. Jerry Murat had een falafeltent op Manhattan. Manhattan in New York City. En jij kan het weten, want jij hebt er gewoond? Ik heb er gewoond, inderdaad. En ik, heb, ik kwam jarenlang bij Jerry Morat's uh, uh, falafel uh, uh, walk-in. En uh, uh, er is dus... Wat hij deed, was aan de ene kant met zijn rechterhand maakte hij de mooiste falafels van de hele wereld. Ja. ja. En aan de andere kant had hij die harmonica in zijn hand. Tegelijk. En speelde die mee. Ja. Dat was natuurlijk een, een, een noviteit. Daar kwamen mensen op af. Met, met bossen tegelijk. En ook op een dag kwam er een producer zijn toko binnen. En die bestelt... Uh... Die bestelt een falafeltje natuurlijk. Ja, ja. Wat sla erbij, frutjes. En die dacht, hé, maar die jongen kan spelen. Dus, zal ik even een stukje laten horen? Ja, je graag. Ja, komt hij dus rustig. We beginnen rustig vandaag. Maar die, met die producer is het dan begonnen? Ja, die heeft dit geproduceerd. En, en daar komt hij aan, hè. Hoe heet het? Ah. Dit heet Pekomar. Pekomar. Kijk op mijn hart. Even kijken voor de zekerheid of ik nou niet de boel aan elkaar zit te klatsen. Ja, dat klopt helemaal. Zet het nog maar een keer op. Straks, daar komt hij. Dus aan de ene kant, rechts, Falafel, links, Montemonica. Geweldig. Ongelooflijk, ongelooflijk. Zeg maar, is, is, is dit nou de man geweest bij wie, uh, zeg maar, Stevie Wonder de moster haalde? Zeker te weten, ik denk dat Stevie Wonder, onder andere toet Spiedemans. Uh, al die mensen die de tegenwoordig dan, uh, je hoort ze niet zoveel, naar de hebben de harmonica, hebben naar deze man, Jerry Murat, of ze hebben daar een flaffertje genomen, of ze hebben daar geluisterd naar zijn prachtige spel, eigenlijk. Zeg, je hebt hier dus een hele zeldzame persing uh, in, in handen, want het is ook het enige... Het enige werk wat is opgenomen van hem? Hè? Ja, want daarna uh, is het niet, echt, echt niet zo heel erg goed met Jerry Murat afgelopen. Want zijn gelaffeltent is afgebrand. Oh, was het klaar. Was het uit? Ja. Maar ik ga nog even een stukje van Jerry Murat uh, draaien. Want dit zijn dus voetnoten in de gezienis. Niet onbelangrijk om toch te blijven vermelden. Ja. Ongelooflijk, hè? ik zou zelfs nog een stukje. Dus met zijn linkerhand, Rex. Met zijn linkerhand speelde hij dus, uh, speelde hij dit? En met, wat deed die andere hand dan? De andere pakte de lekkerste galattos van heel Manhattan. Zullen we gaan luisteren? We gaan gewoon naar luisteren. Uh, we, we. Dit is een ode aan Jerry Murat. Jerry, bedankt. Tot volgende week. Tot volgende week, Jan. Jerry Murat. Jerry Murat. Harmonicats. harmoniekets. En de Jerry Murat. Arme plaatjes van Rex. Goed. Um, vergeet onze website niet. Hè? We zijn aan het einde van het programma. Uh, AdelinevanLier.nl En daar kan je van alles lezen en terugluisteren. En podcasten. Dat kan je trouwens ook natuurlijk allemaal op de Radio 1 site. En op iTunes. Daar zijn al mijn podcasten ook te krijgen. Oh, Mensen, ik ben gewoon uh, overal. Wauw, wist het helemaal niet. Maar goed. Uh, je kunt ook mailen naar Het Goede Leven, Je kan me bevrienden op Facebook. Uh, er zijn steeds meer luisteraars die dat doen. Dat is erg leuk. En dan hebben we dan contact. En dan maken we mooie foto's. Ik heb, ja, Francis was er niet vannacht. Dus die staat geen. Ja, Francis heeft wel, is wel druk bezig geweest uh, met uh, foto's op, uh, op Facebook. Maar goed. Nee, Vincent deed vannacht de regie. En uh, Joop Scholten de techniek. Dank je, heren. Uh, ja, volgende week wordt mijn laatste uitzending. Dan, uh, dan is daarnaast vakantie. Dan neemt uh, Martijn Griemisch het één keer over... en Axel van den Enden een paar keer. En dan Francis Broekhuizen. Gaat ook een aantal keer presenteren. Goed. Uh, volgende week hebben we Ape Not Mice. En die klinken zo. Uh, ik zou zeggen alvast een... Uh, Fijn weekend en bedankt. Oh nee, misschien krijg je straks nog een gedichtje. Maar hier eerst nog even eep not mais. volgende week te gast in de Nacht van het Goede Leven. Een klein gedichtje uit de 111 kindergedichten om nooit meer te vergeten. Een gedichtje van Gerard Berens. Zullen we spelen bijvoorbeeld dat we kinderen zijn? Dat zijn we toch? Ja, en die krijgen dan limonade met een koekje? Echt limonade met een koekje? Mama, wil je ons limonade met een koekje brengen? We spelen dat we kinderen zijn die echt limonade met een koekje krijgen. The sun comes up, she brings my coffee in my favorite cup, that's why I know, yes and no, I know. hallelujah, I just love her so, when I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end, everybody asks me how I know, I smile at them and say she told me so, that's why I know, oh, If I ever call her on the telephone And tell her that I'm all alone By the time I come for one to four I hear her on my door In the evening when the sun go down When there is nobody else around She kisses me and she holds me tight And tells me, Daddy, everything's alright. So I know, yes, I know I deserve so Now if a caller On the telephone And tell her that I'm By the time I come from one to four, I hear her on my door, in the evening when the sun go down, when there is nobody else, she kisses me and she holds me tight, and tells me that everything's all right, that's why I know, yes I know, hallelujah, I